Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie zoekt twee verdachten voor een overval op het huis van PSV-speler Zahavi. Het gebeurde gisteren. Zahavi was onderweg naar de wedstrijd tegen Willem II toen hij een telefoontje kreeg. Zijn vrouw en vier jonge kinderen waren thuis in Amsterdam overvallen. Het blijkt nu dat ze allemaal werden vastgebonden, tape op hun mond geplakt kregen en werden bedreigd met een wapen. De daders haalden het huis leeg en namen geld en spullen mee. De recherche is nu op zoek naar camerabeelden en getuigen. Het is weer onrustig in Israël. Vanaf het terrein van de moskee in Jeruzalem gooien Palestijnse demonstranten stenen. En de politie gebruikt traangas en flitsgranaten. Er is gedoe omdat een aantal Palestijnse gezinnen hun huis uit moet. Omdat die volgens de rechter op Israëlisch grondgebied staan. Minstens 180 Palestijnen raakten vanochtend gewond. De dierenambulance in Groningen hoopt dat mensen een handje kunnen helpen om een zielige meeuw te vangen. De snavel van het beest zit klem in een plastic bakje waardoor hij bijna niets kan eten of drinken. Medewerkers proberen de vogel daarom al weken te vangen, maar dat loopt dus niet soepel. Ze hopen dat Groningers nu gaan meehelpen. Een vakantiepark en campings moeten rekening houden met een hoop annuleringen. ...komt door schaduwvakanties. Veel mensen boeken nu voor de zekerheid al een plekje, ...maar annuleren de boel als ze uiteindelijk toch in het buitenland op vakantie mogen. Er zijn wel twee lichtpuntjes voor vakantieparken en camping-eigenaren zien reisorganisaties. Ze kunnen annuleringskosten vragen aan degene die geboekt heeft. Maar zeker zo, als de grenzen open gaan, betekent het ook dat uh, buitenlanders hier naartoe kunnen komen. En die zullen dan ook aan masse hier naartoe komen. Dus in zekere zin uh, zal de schade ook wel meevallen, denk ik. Op dit moment is bijna driekwart van de vakantiehuisjes en campingplekken in ons land voor de zomer al vol geboekt. Het weer, veel bewolking, trekken wat buien over. Vanmiddag komt er op de meeste plekken zon. wordt een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A9 in Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging bij en Kooi Meer En 10 minuten vertraging ook op de A27 Utrecht-Almere, tussen Eemnes en Huizen. Tot zover de verkeersinformatie.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 met Goedemorgen Zandvoort met het tweede uur. Wij gaan praten met Menno Hoekstra, die is voorzitter van Stella Maris. Daarna praten wij met Dolf Middelhoff over de nieuwe tentoonstelling... van het Zandvoort Museum, maar ook buiten. En als afsluiten praten wij met Christel Veerman van Liefs uit Zandvoort. Als het goed is, uh, is Menno Hoekstra aanwezig? Dat klopt, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, Hoe is het met Stella Maris? Ja, het gaat goed. Uh, we komen een beetje de coronacrisis doorheen. Gelukkig. We draaien nog allemaal. Uh, vrijwilligers draaien, uh, draaien heel sterk. De leden hebben er ja, weinig last van. Want ja, coronatijd heb je altijd wel last van, maar weinig last van relatief. Dus dan kunnen we kunnen eigenlijk wel terugkijken naar een, uh, naar een goed seizoen. En wat, wat, wat hebben jullie nou afgelopen seizoen gedaan? De winter is natuurlijk altijd uh, wat, uh, wat rustiger bij de scouting. Hè? We gaan straks weer naar buiten toe. Um, wat heb je in afgelopen tijd gedaan? Uh, de afgelopen tijd, ja, vooral uh, door de coronaregels, moesten we een tijdje online draaien. Nou, dan hebben we dus online allemaal hijs uitgevoerd. Uh, we, hebben, um, we hebben meer online kookwedstrijden gedaan. Uh, online wedstrijden tussen alle scoutinggroepen in de hele regio georganiseerd. Dus we hebben we tegen elkaar strijden, zeg maar, uh, <laughs> online. En die hebben we ook gewonnen, dus dat was hartstikke leuk. Ah, dat is wel, uh, wel weer uniek natuurlijk. Ja, dat is heel uniek, want dat is nog nooit voorgekomen. Het is dus de 90ste keer dat die wedstrijd eruit uitgevoerd wordt, is de eerste keer dat het online was. En uh, we winnen de online-editie, dus die gaan we niet zo snel vergeten. Maar toen we weer los mochten met de coronaregels, mochten we weer op het clubhuis rijden, natuurlijk in een soort van dubbel. Dus toen kon eigenlijk het normale programma wel gewoon weer doorgezet worden. Dus gewoon waar we, waar we goed zijn, pionieren, kampje uh, maken, uh, samenwerken, creatief zijn en uh, leuke avonturen beleven. Wanneer verwacht je dat eigenlijk? Er zijn natuurlijk nogal wat beperkende maatregelen... wanneer jullie helemaal vrijelijk kunnen bewegen in de duinen. Oeh, nou, dat wordt dus moeilijk. Uh, ik weet wel, we zijn op dit moment... Zitten we, uh, dat we kunnen draaien op het clubhuis... Uh, um, uh, vrijwel met geen beperkingen. Zeg maar, behalve voor de 17 jaar en ouder. Die hebben echt nog wel beperkingen. Uh -huh. van de, de, ja, de kronenbeperkingen. Maar daaronder heeft alleen de leiding de last van dat ze anderhalve meter uit elkaar moeten staan. En dat ze buiten een opkomst moeten doen. Nou, dat is voor een scouting natuurlijk geen probleem om buiten opkomsten te doen. Nee. Um, dus daar hebben we relatief weinig last van. Maar ik hoop wel dat na september, ja, dan hopen we allemaal, denk ik, dat we, dan, uh, dat we dan wel weer mogen, zeg maar. Dus in het nieuwe seizoen dat we dan gewoon weer ouderwet mogen draaien. Ja, nou, je, je noemt september en dan gaat bij mij gelijk het zomerkampputje in. Ja, nou, dat gaat door. Daar zijn we heel blij mee. Ja, er komt wel een zomerkamp. Ja, er komt een zomerkamp. Uh, in Nederland, dat is onze hoofdorgaan. Mm -hmm. Die heeft uh, vorig jaar samen met alle jeugdverenigingen, dus uh, YMCA moet je aan denken. En nog meer dat soort, uh, soort organisaties met de minister zelfs aan tafel gezeten. Om daar een, uh, een protocol voor af te spreken. Dat heet het, het kampbubbelprotocol, hebben ze dat genoemd. Uh, wij gaan samen op kamp.nl, kan je het uh, lezen. Mocht je bijvoorbeeld interesse erin hebben of zelf een uh, jeugdkamp willen organiseren. En vol uh, dat protocol kunnen wij op kant, maar dan moeten we wel in bubbels. En zorg ervoor dat er geen externe personen bij zijn en om zoveel mogelijk de rijbewegingen te voorkomen. Zijn dat dan uh, alle, alle uh, scouting of is daar ook de leeftijdgrens van 17 en 18 aan verbonden? Ja, ook die 17 en 18. Mm -hmm. Dat gaat vooral uh, op uh, ja, 17 jaar en jonger. Um, die wonen op kant en de, ja, de, de ouderen die niet leiding zijn, zeg maar, ja, die moeten helaas dit jaar ook weer een, een jaartje overslaan. Maar we hopen dat in, uh, ja, in september de weekenden weer kunnen. En dat we dan gewoon op een weekendje bijvoorbeeld aan de kant kunnen zitten. Lekker kunnen barbecuen en uh, ja. uh, gewoon gezellig gesprek aan de kant kunnen houden. Um, even terug naar uh, vorig jaar. Hè? De, de, de reunie die was aankomende. Er kon al opgegeven worden. Wilde plannen werden er al gesmeed. En uh, ja. toen, toen ging dat niet door. Is dat nou erg teleurstellend voor uh, jullie uh, als, als, als leidinggevende? Maar ook voor degene die, die al uh, gezegd hadden dat ze heel graag zouden komen? Ja, het, het, het is een hele grote teleurstelling. Uh, we bestonden vorig jaar 75 jaar. We waren al vijf jaar bezig met de reunie organiseren. We hadden namen aan het verzamelen. Uh, kijken, kijken of we zo groot mogelijk een groep kunnen verzamelen. Nou, toen kwam corona. Dus dat was wel, uh, toen dachten we, nou we stellen het een jaar uit, want niemand had verwacht dat dit, uh, dat dit langer dan een jaar ging duren. Maar toch, door dat het de reunie is, oudere mensen bij elkaar, vonden we het niet heel erg verstandig om nu een reunie te gaan organiseren. Hebben we hebben echt met pijn onze harten een uh, streep doorheen moeten zetten. Uh, wij vinden namelijk dat, bij Scouting creëer je herinneringen voor je hele leven. En die herinneringen die wil je graag met elkaar delen. En ook op latere leeftijd, wist je nog van Poeker, wist je nog in die tent, wist je nog van dat kamp en dat avontuur? Daar de globale omzetting van. Ja, ik heb uh, in, in het voortrek al een heleboel uh, leuke foto's voorbij zien komen. die dan uh, tentoongesteld zouden gaan worden. Goed, het is uh, eigenlijk een jaar uitgesteld. en het zou dan uh, dit jaar doen. Maar jullie hebben besloten om uh, het helemaal door te schuiven naar het 80-jarig bestaan. Ja, want we willen, geen, we willen niet weer onzekerheid leven. Dat we het weer voor de helft moeten doen. Ja, gaat het wel door, gaat het niet door? Hmm. We hebben bepaald met het, met het commissietje waar we het, waar we het mee organiseren. hebben we gezegd. Nou, we laten het over vier jaar doen, dus uh, wanneer wij 80 jaar bestaan, in 2025. En uh, laten we dan gewoon, zoals we het in ons beeld hebben, of we, hoe wij het voor ons zien, uh, laten we het dan gewoon dan organiseren. Dan zijn we in ieder geval, nou, het grote deel van de corona af, hopelijk. En dan kunnen wij een, een, een prachtige reunie gaan organiseren. En, ja, de mensen uh, ik zag die... Zullen jouw naam uh, ook langskomen, toch? Wat zeg je? Ik zeg jouw naam langskomen. Ja, ik ben uh, ook lid geweest. En ik heb het uh, uh, altijd met veel plezier gedaan. We zijn begonnen op de Maria School uh, boven op de zolder. Uh, uit vier hoeken kwamen we naar de midden toe. En daar stond Akela en dan begon het hele programma. En uh, later in de bunker natuurlijk, op, uh, op de weg. Ja. En jullie hebben nu alle groepen in, uh, in Noord, hè? Ja, we zitten met z'n allen op de Heimansstraat. Vroeger waren we nog gescheiden. Stellen maar eens, waren we meiden in worden, Woorders waren de jongens. Ja. Uh, maar we zijn sinds 20, 25 jaar of misschien wel 30 jaar zijn we, zijn we één groep. Mm -hmm. uh, uh, en zitten we de Einde uh, Ja, We hebben nu ook een gezamenlijke das. In 2005 al. We zijn echt wel echt één, één groep geworden. Vroeger was het nog echt gescheiden. En nu is het echt één grote, één grote familie, zeg maar. Zijn er, uh, je zegt één grote groep, maar er zijn toch leeftijdscategorieën in, in mijn opiek, waar dat welpen, kabouters, verkenners, uh, en, en, en noem het maar op. Ja, die zijn nog steeds. Je begint bij de bevers, dan uh, ga je of naar de kabouters of je gaat naar de, naar de welpen, dat zijn de meiden. Uh, tenminste, de kabouters zijn de meiden, mm -hmm. de jongens zijn de welpen. En dan uh, ga je naar boven naar de verkenners en gidsen, dan door naar de Rowlands en Sherpa's. En dan kom je eigenlijk weer bij elkaar, maar dan ben je 18 plus. En dan ga je bijvoorbeeld uh, leiding doen of uh, uh, dingen uh, vrijwilliger worden voor, uh, voor de groep. Uh, klussen, uh, wat je maar wil, wat je maar kan. Uh, Ook zoeken we nog vrijwilligers. Dus uh, mocht er iemand aan de, aan de lijn zijn uh, die heel graag uh, ons wil helpen of geïnteresseerd is. Ja, die, uh, die kant wilde ik net op. Hè. Uh, zijn jullie goed gevuld met, met, met kinderen, met leden? Ja, kinderen wel. Uh, scouting is nog nooit zo populair geweest. Dus dat, daar zijn we heel blij mee. Uh, maar aan de andere kant, uh, de vrijwilligers zijn steeds uh, zijn schaarser. Dat uh, merken we in uh, alle verenigingen. Uh, we zitten nu ook in een... Uh, dus is in zo'n verenigingbespreking. Uh, ik, uh, ik hoor dat alle andere verenigingen ook last hebben van een vrijwilligerstekort. Van een ja, helaas wij ook. Ja, toch was het bij, uh, bij de scouting uh, niet een soort van gewoon, maar vanuit de, de oudste groep bleef er altijd wel een paar uh, over, die gingen naar de stam, hè, de leiding. En, en, ja. de, en dat wordt nu minder? Ja, wordt minder. Dat zie je wel. Het speelt is toch veranderd. Uh, dat, dat je, het is er nog steeds, want dat is de kracht van scouting. Dat je, dat je vanaf, uh, ik, ben, ik ben ook zelf een, uh, een welpje geweest. We kennen er wel een leiding en, en, uh, en, en zo verder uh, in, de, in, de, in de groep. Zeg maar. Alleen je merkt wel dat, um, zeker met de huidige huizenprijzen en met, met dat soort dingen, dat de jeugd gewoon weggaat, weg die, die je leiding hebt, die je voor zichzelf kiept of gaat studeren in Wageningen bijvoorbeeld. Ja. Ja, die, uh, die gaan niet elk weekend terug om uh, een opkomst te doen. Die raak je dan kwijt. We hebben nu op dit moment een, een grote groep uh, vrijwilligers... waar ik ontzettend trots op ben hoe ze het afgelopen twee jaar hebben, hebben gefixt. Dat dus, we uh, uh, onze leden nog steeds een fantastisch avontuur elke week laten beleven. Daar ben ik echt serieus trots op. Um, en ik hoop, dat, ja, ik hoop en ik verwacht ook wel dat er wat meer lui uh, geïnteresseerd zijn... in het mooie vak van schuivingleiding. Hey, als ze uh, dat horen en zeggen uh, en wil ik wel eens wat meer over weten. Bij wie kunnen ze dan terecht? Uh, Deelste.nl, dat is onze website. Je, daar staan alle adressen. Je kan ook gewoon langskomen. Dat mag de, uh, bij de, met de coronaregels. Dan word je bij, de, bij het hek opgevangen. En dan, uh, dan, kan je, dan kan je gewoon nog je geïntroduceerd. Dan kan je even rondkijken in een bepaalde bubbel. Uh, maar het beste is gewoon wilste.nl. De, de Ja. Dus uh, mocht je het uh, leuk vinden om eens te praten of eens te kijken. Kijk op de wilste.nl En dan uh, neemt Menno wel contact met je op om, uh, om dat te doen. Ben er ook nog nee. verder nieuws uit de scouting? Paul, um, dus dat je me. Ja, nee, de, dat, we de kamp, dat we naar kamp kunnen, dat is... Uh, ja, dat is wel... Uh, en, en waar ga je naartoe? Wij gaan allemaal naar Austerlitz, dat is bij de piramide uh, in Utrecht. Uh, bij Soest en Baan in de buurt. Uh, daar zit een heel groot kampeerterrein voor, voor scouting. Want er zijn er 40 terreinen in heel Nederland waar je, waar je als uh, scouter niet scout kan kamperen. Dan wil je gewoon primitief kamperen, zeg maar. En we gaan dit jaar naar in de omgeving. Ik denk dat uh, de meeste oud-leden uh, ook wel op dat kampterrein uh, zijn geweest. Zoals, ja, dat, zoals ik ook. <laughs> het is een oldschool kampterrein, is, Ja, ja, ja. Het, uh, het, uh, het is echt heel oud. Ga je nog wel eens naar Naaldenveld? Jazeker. Dat is onze uh, uh, trots uh, van de regio. Naalderveld zit, uh, zit, uh, zit achter zeg Aan maar, en tegen de waterleiding aan. Dus redelijk dichtbij. En dat is, uh, uit mijn hoofd, 16 hectare aan het bos waar het uh, kunnen kamperen. Uh, dat, daar gaan we nog wel eens uh, heen. Ja, coronaregels natuurlijk niet. Maar wanneer dat, uh, wanneer dat weer los mag, denk ik er wel, denk ik, vijf keer per jaar te vinden. Zes keer per jaar. Ja, ik heb uit uh, betrouwbare bron dat daar ook wel uh, een groep uh, oud-leden uh, een weekend per jaar houdt. Dus het blijft een mooi stuk in, uh, in Aardhout. Ja, Hey, um, bedankt voor uh, je uitleg en uh, ontzettend leuk dat jullie hier toch uh, op kamp kunnen. Ja. En denk ik. Um, Cor heeft speciaal voor jou een, uh, een liedje uitgezocht en dat heet Scoutmoedig. En dat gaat over het Belgische scouting jaarlied 2019-2020. Menno, bedankt voor je tijd. Yes, dankjewel. we kiezen voor het avontuur en tonen wie we zijn aan elke oude iedere buur quiz of bekentocht elke week een nieuw verhaal ga je op je bek vallen doen we allemaal wat op de top van de berg ga je het uitzicht beter zien scouts is lukken of mislukken dan plots vallen Leven durf ik me voluit uit te geven Skuis is lukken of mislukken Dan plots vallen en weer door Durf springen, laat veel zingen Gaan de uiteindelijk aan Want er is veel meer in het leven Durf een risico te nemen Die dus moedig, kies bewust En je zal sterk staan. Bikke, bikke, biek Hap, hap, hap We maken een soep, maar wel raap. Bovenste buiten, onderste binnen Wat maakt het uit? We winnen. Doe een bospel op de straat, zodat je je comfortzone verlaat. Mijn marshmallow, die is verbrand, gelukkig maar aan ene kant. Springen door de plassen, je moet je echt niet wassen. Heb je een blauwe plek, of is het een schilderplek? Schipper, ik wil niet overvaren, nee, nee. Veel zingen aan de uitdaling aan, want er is veel meer in het leven, wil een risico te nemen. Die is dat moeilijk kies mijn besteden als steeds staan? Woo! Dit was speciaal voor Scouting Zandvoort. Uitgezocht door de man die altijd de muziekjes maakt kort draaien. Dankjewel. Wij gaan praten met het Zandvoorts Museum, Tenminste de curator van de nieuwe tentoonstelling. Meneer Middelhoff, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen. Goedemiddag. Ja, we slaan. slaan. Er wordt weer naar me gekeken van waarom doe je nou goedemorgen. Nou, dat zit er gewoon in. Goedemorgen Zandvoort. In ieder geval, goedemiddag meneer Middelhoff. Een nieuwe... Um, tentoonstelling in het Zandvoort Museum. En die heet uh, uh, Ode aan het uh, Zandvoorts Landschap. Um... Zandvoort's Ode aan het Landschap. Ja, Zandvoort's Ode aan het Landschap. Dat zijn Zandvoortse kunstenaars? Het zijn geen Zandvoortse kunstenaars. Het zijn kunstenaars uit het hele land. Maar um, dat Zandvoort, dat uh, hebben we aan de naam van de tentoonstelling toegevoegd, omdat er meerdere tentoonstellingen in Nederland onder deze naam op dit moment uh, te bezicht nou, nog niet te bezichtigen zijn, hopelijk binnenkort wel, uh, maar in ieder geval zijn ingericht. Want um, dit is een landelijk thema dat door het uh, Holland Promotie Bureau uh, is vastgesteld en het Zandvoort Museum wilde daar heel graag uh, aan meedoen. Ik heb uh, vanmorgen even zitten kijken naar uh, Ode aan Noord-Holland. En ja. uh, daar vallen jullie ook onder? Of is dat gewoon een één groot um, uh, thema: Ode aan het landschap? En het maakt niet uit welk landschap? Het, nou, het, gaat, het gaat natuurlijk omdat het Holland-promotie is, is mm -hmm. het natuurlijk wel uh, voornamelijk het Hollandse landschap, het Nederlandse landschap. Um, dus ik heb kunstenaars uit het hele land geprobeerd bij elkaar te krijgen. Van, van, van Brabant tot Friesland uh, en van Drenthe tot uh, West-Nederland. Um, uh, en daarbij ook geprobeerd om een zo breed mogelijk spectrum aan uh, kunststijlen, uh, materiaalgebruik en, en ideeën bij elkaar te brengen. En wat, uh, wat heeft u zoal bij elkaar? Ik heb keramiek. Op tegeltjes, maar ook uh, ruimtelijke vormpjes. Ik heb schilderkunst in acryl en in olieverf. Uh, er zijn mensen die met eitempera uh, op papier werken. Ik heb mensen die werken met pastelkrijt. Er zijn mensen die maken collages en schilderen daar dan met aquarelverf in. Uh, alle mogelijke tekenvormen. Uh, en en, en um, we hebben een um, een art project. Dat is een, een, een ontwerp dat in het landschap ingrijpt... en daarmee een, een kunstwerk, maar ook een, een, een nieuw soort landschap schept. We hebben lichtkunst uh, in een aantal vormen uh, op beeldschermen uh, lopen. We hebben een boek als kunstwerk... Uh, ja, noem het maar op. We, we hebben de hele breedte uh, en, en lengte van het Nederlandse kunstlandschap. Ja, die is uh, niet alleen uh, te zien in het museum, hè, maar daar kom ik zo nog even op terug. Uh, er is ook een buitententoonstelling. Uh, dat klopt. Op het Badhuisplein, uh, bij veel mensen ook bekend als de Rotonde, uh, daar staan uh, 30 panelen. Uh, ...waar de 29 kunstenaars en een algemeen paneel voor het museum uh, ook nog een, een, een, een, een buitenexpositie aan deze binnenexpositie toevoegen. Ja, die, uh, die buitenexpositie die is natuurlijk uh, ruim toegankelijk. Hè? De, de, ja. Altijd een mooie plek om daar wat te laten zien. Er staan nu ook uh, sculpturen bij, dus het wordt nog een cultureel plein... Um, vindt u niet ontzettend jammer? Gisteren was de opening uh, van het museum door de wethouder, maar het ja. museum blijft voorlopig dicht. Ja, ik, ik kan het ook niet uh, veranderen helaas. Uh, het is natuurlijk verschrikkelijk vervelend voor alle kunstenaars die hun bijdrage hebben geleverd en aan alle vrijwilligers hier in het museum die zich een slag in de ronde hebben gewerkt om uh, deze tentoonstelling uh, in de vorm te krijgen die die nu heeft. En dat je dan moet besluiten dat de deur nog even dicht moet blijven. Maar ja, we hebben ooit, uh, niet zo heel lang in het verleden, de, de datum 26 mei gehoord. En ik noem hem nog een keer... Ja met alle mogelijke vormen van voorbehoud. Want uh, ja, de, de, het gaat net als bij het beleggen om dagkoersen... en uh, als, uh, het, kan, het kan zomaar weer tegenvallen... en uh, weer een, een, een week of misschien zelfs wel een maand worden opgeschoven. Maar we hebben wel goede hoop dat nu de vaccinaties uh, beginnen te vlotten... Uh, en, en mensen zich hopelijk toch gezond blijven gedragen dat het uh, ja, misschien nog wel uh, eens een keer gaat lukken. Is die, en misschien uh, nog wel in de looptijd van deze tentoonstelling. Ja, um, die, die kier waarop de deur open staat, hè, 26 mei... is dat een, ja. een landelijk gegeven of is dat een ministerieel gegeven? Maar volgens mij is dat de, ter, de, de, de datum die een keer in een van de persconferenties of, of in, in, in de pers genoemd is, een, een week of twee weken geleden al. Uh, dat, ik heb de indruk dat het een landelijke richtlijn is, want ik heb van meerdere musea uh, gezien dat ze, die term, of dat ze die datum al hebben genoemd in hun publiciteit. Ja, U bent er nog voorzichtig mee, begrijpelijk. Maar toch hoopvol, want ik heb hem uh, in diverse publicaties zien staan, 26 mei. Dus hij, uh, hij zit er toch wel aan te komen. Nu bent u. Uh, uh, de de exercitie loopt. Die loopt ja. tot, tot uh, juni. Ja. Uh, Eind, uh, 18 juli officieel. Uh, maar ook, ook, ook dat is niet helemaal uh, vastgespijkerd. Uh, want. Uh, er, er, er zijn uh, misschien dingen die wel of niet doorgaan. Uh, en, en dan zouden we misschien nog wat langer kunnen blijven hangen. Maar ook daar wil ik niet over speculeren. Want dat, dat, dat staat nog in de sterren geschreven. Ja, alles wat, uh, wat op stapel staat. Dat, uh, zeker uh, gecombineerde effecten. En ik weet waar u op doelt, die, uh, die zijn nog helemaal niet zeker. En als het doorgaat, dan gaat het door. En anders kunt u misschien uh, wat langer in, uh, in het museum blijven. Ja, ja. Dat zouden we natuurlijk heel fijn vinden, maar ja, daar, daar gaan wij niet over. En, uh, ik, ben, ik ben al zo blij dat we hier te gast zijn en uh, dat, uh, dat we deze tentoonstelling hebben mogen maken. Waren uw gasten gisteren ook uh, verheugd om het te zien? Ja, we hadden uh, natuurlijk maar een paar mensen kunnen uitnodigen omdat het anders veel te vol zou worden. Maar uh, ik heb van alle mensen die gisteren uh, aanwezig waren enthousiaste reacties gekregen. Ja. Nou, dan, dan hopen we maar gauw dat, uh, dat het open gaat en dat de rest van Zandvoort en de regio die uh, naar Zandvoort komt voor het museum uh, mag komen kijken. En, dat lijkt mij ook, al moet ik er ja. op mijn knieën. Ik heb het er voor <laughs> <Ja. laughs> nou, Ik hoop dat u het gewoon ook zittend kan, uh, kan doen vanaf ja. de 26e mei. Ga naar het museum kijken, Zandvoorts ode aan het landschap en de curator Dorf Middelhof. Uh, bent u nog wel aanwezig? Ik, ik ben op dit moment in het museum, ja. Ik ben uh, nog de laatste handen aan het leggen aan uh, het, het exact rechthangen van alle schilderijtjes. <laughs> en, en, en hier en daar zie ik nog kleine dingetjes, dat hou je natuurlijk altijd. Um, maar uh, na vanmiddag ben ik voorlopig even uh, op de camping. Oké, okay, nou dan wensen wij u uh, veel plezier op de camping. En wij hopen binnenkort met z'n allen naar het Zandvoortmuseum te komen. Om naar, ik hoop het met u mee. Uh, dank u wel voor het gesprek. Ja, hartelijk dank. Dank u wel. Tot ziens. Well, kind of. hey, you wake up in the morning You hear the work bell ring And I march you to the table You see the same old thing Ain't no food upon a table the pan But you better not complain, boy You get in trouble with the man Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special Shine light.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 Een rustig stukje muziek, Ken I Get bij met Candlelight. En speciaal in de verlenging, want we hadden eigenlijk natuurlijk een veel vrolijker muziekje moeten hebben... voor Christel Veermans van Liefs uit Zandvoort. Christel, goedemorgen. Goedemiddag. Goedemorgen, goedemiddag alweer. Hè? Ja, ja, het gaat hard. Gaat het ook hard <laughs> ja. met Liefs uit Zandvoort? Um, ja, eigenlijk wel. Ik geloof het wel. Ja, ik krijg heel veel enthousiaste reacties uh, op uh, dingen die ik uh, aan het doen ben. Dus uh, ja, het gaat, wel, uh, gaat goed. Ik ben tevreden. Je bent tevreden. Um, hij wordt constant aangevuld en vernieuwd. Liefste uit Zandvoort. En de pushberichten die zijn ook uh, redelijk snel. Ben je eigenlijk dagelijks op pad voor de, voor de website? Um, nou ja, ik woon natuurlijk gewoon zelf in Zandvoort en uh, ik, ben, uh, ja, ik uh, fiets ook door het dorp en langs zee en uh, ja, dus ik, ik hou altijd wel mijn ogen open en als ik denk, hé, hey, ik zie iets leuks of ik, dus ik ben er wel de hele tijd mee bezig eigenlijk, maar dat is een beetje een soort tweede natuur geworden, dus uh, um, ja, en als ik denk, hé, hey, dit vind ik leuk, interessant, dan ga ik daar gewoon op af en um, dan ga ik daar iets mee doen. En dan probeer ik dat aandacht te geven. Ja. Ja, je schenkt ook uh, aandacht aan, aan, aan allerlei dingen. Restauranttenten, uh, slaapplaatsen, uh, activiteiten. Word je ook benaderd ja. door mensen die bijvoorbeeld een hotel hebben? Ja, ja. ja uh, ze weten nu inmiddels ook wel goed te vinden. als ze zeggen, hey, ik heb iets nieuws. Of ik uh, ben met iets leuks bezig. Wil je een keer langskomen? En misschien vind je het leuk om daar aandacht aan te besteden. En, uh, dus dat, uh, dat, dat begint nu ook echt wel te komen, inderdaad. Dus we uh, zien ook wel dat ik... Uh, Goed bereik heb in Zandvoort, maar ook in de regio en ook bij uh, ja, toeristen. Oh, dat is natuurlijk nu heel erg de, de, de Nederlandse toerist. En um, dus, de, ja, dat, dat, dat, dat, dat merk ik wel inderdaad, dat, daar, um, ja, dat ik steeds meer die, dat soort aanvragen binnenkrijg. En dat kunnen hele verschillende dingen zijn hoor. Dat, uh, ook, uh, omdat ik ook wel veel schrijf over duurzaamheid, merk dat daar ook wel een vraag naar is, bijvoorbeeld over uh, duurzame zonnebrand en zo en dat soort dingen. Dus dat, dat, dat is wel heel grappig om te zien. Ja. Die, uh, het is natuurlijk eigenlijk begonnen met liefst voor Zandvoort. Hè? Want jij, jij hebt liefde voor Zandvoort. En daar ja. is liefst uit Zandvoort voor gekomen als, <laughs> uh, als een, uh, een ja, probeersel begin. Uh, ga je langzaam richting de commerciële kant? Um, nou ja, kijk, het is voor mij wel... Uh, uh, ik heb het altijd wel gezien als dat ik dacht... van ik wil wel een, een uh, professioneel opzetten. Dus het is, het is wel... ik vind het zelf heel leuk om te doen. Maar ik heb zelf ook een, een marketing-achtergrond. En ik heb zoiets nou, ik wil wel dat het ook uh, een, een zakelijke kant heeft. Dus uh, uh, alleen uh, wil ik wel op mijn, op mijn Instagram en mijn blog... Uh, proberen om de dingen die ik zelf echt leuk vind... om daar heel veel aandacht aan te besteden. Dus dingen die er niet op passen... Ja, die geef ik dan toch ook minder aandacht. En als daar een commerciële vraag voor komt... dan, wil ik daar, ja, dan kijk ik daar wel goed naar. Want ik, ja, ik, ik wil het wel zuiver houden. Dus um, uh, met de blog en mijn Instagram... Um, uh, het is ook niet dat ik daar nou heel veel mee verdien. Maar uh, ik probeer eigenlijk door andere opdrachten... die ik ook in Zandvoort doe... of bijvoorbeeld met de Zandvoort Takeaway Walk... Daar, ja, daar, die heb ik ook opgezet, uh, dat je daar wat mee verdient... en dat ik de, de informatie eigenlijk zuiver houd. Dus uh, dat het niet te commercieel wordt. Ja. Nou, ik, ik, ik kom daar eigenlijk op omdat het uh, begonnen is als voor als, uh, voorzantwoord... en nu zo omvangrijk geworden is, dat er uh, ja, gaat toch heel veel tijd in zitten? Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik heb er op zich altijd al wel veel tijd. Uh, ook zo'n website opzetten en uh, het Instagram bijhouden, dat kost ook best veel tijd... Uh, ja, wat ik, mijn, ik, ja, mijn doel is eigenlijk om gewoon te laten zien uh, ja, dat Zandvoort heel erg leuk is. Omdat ik merkte toen ik hier ook van wonen dat mensen zeiden, van, ja, moet je daar? En wat, wat, ja, de Zandvoort is toch vreselijk en vooral in de winter. En nou ja, allemaal van die dingen die je dan om je oren krijgt. En uh, dus dat was eigenlijk mijn doel om te laten zien hoe leuk het hier is. En uh, ik merk nu ook, er komen ook heel veel mensen uit, uit Amsterdam en Haarlem hier uh, wonen, gezinnen. En uh, ja, dat er ook vraag is naar, naar dit type informatie. En uh, ja, Ik wilde zelf ook in Zandvoort werken. Dus ik, ik heb geen keer meer om uh, in de file, nadat nou, nu met corona wel anders... maar dat je weer in Amsterdam of mm. ergens naartoe moet. Dus, uh, dus uh, ja, ik, ben eigenlijk, um, ik besteed er veel tijd aan, maar ik vind het zelf ook heel erg leuk om te doen. Ik kom in contact met heel veel leuke ondernemers hier. En um, ja, ik, ik probeer op die manier een steentje bij te dragen... Um, ja, om, om Zandvoort uh, op een andere manier te laten zien. Dus uh, daar krijg ik ook heel veel voldoening uit eigenlijk. Is die, uh, die kenniskring die jou uh, een klein beetje voor gek verklaarde over Zandvoort uh, ook al omgeturnd? Ja, ik merk wel dat het wel aan het veranderen is. Uh, ja, dat, er, uh, dat mensen ook echt tegen mij zeggen van oh, ik ben echt heel anders naar Zandvoort gaan kijken door jouw uh, blog en je Instagram en echt uh, ook mensen uit de regio. En dat vond ik ook heel leuk nu met die wandelingen die ik heb georganiseerd. Dat mensen ook, ja, ze kennen vaak natuurlijk wel het strand uh, wel. Maar uh, ook mensen uit Heemsteden en Haarlem... die komen heel vaak helemaal niet in het dorp. Of uh, ze gaan ook niet... Ja, misschien de Amsterdamse Waterlijn duinen in... maar verder de duinen achter, achter het strand en zo... daar gaan ze ook niet zo snel naartoe. En uh, door die wandeling... Ja, waren mensen echt heel erg verrast. want Ze zeiden van... oh, dat dorp dat was niet nooit geweest. En oh, daar ik ik duinen in... en daar ik strand, uh, dan ik het strand opkomen. Ja, dus dat was heel erg leuk. Vond ik heel leuk om te zien... dat uh, heel veel mensen in de regio... ook daar heel erg verrast uh, door waren. En dat is ook eigenlijk mijn doel. Ik denk ja... Ik vind het leuk als ze anders dan naar Zandvoort gaan kijken. In plaats van, dat ze altijd zeggen van het dorp en dat soort dingen. <laughs> en dan uh, <laughs> denk ik van ja, dus dat, dat, dat vind ik gewoon uh, leuk. Uh, om, om mensen ja, wat, wat, um, een ander, ja, gewoon een hele andere kant van Zandvoort te laten zien. Nou, je laat, uh, je laat ook heel veel zien. want de, de prachtige foto's die op jouw website staan. Hè? Uh, maak je die allemaal zelf of krijg je die ook uh, toegeschoven? nee die maak ik eigenlijk allemaal zelf. Ja, die doe ik allemaal zelf. Dus, dus uh, uh, ja, dus ik, ik, eigenlijk is alles van mezelf, dus de content, uh, de tekst, de foto's. Dus ja, ik kan daar gewoon zelf, uh, ik heb heel veel, uh, uh, ja, wat ik kan gebruiken. En uh, ja, soms vragen mensen mij ook eens van, heb je wel genoeg dingen om over te schrijven? Dat mm -hmm. hou toch wel een keer op. Maar ja, ik vind het wel grappig om te zien, want er gebeurt gewoon best wel veel in Zandvoort. En het leuke is natuurlijk dat het hier echt van die seizoenen zijn... En dat je gewoon, ja, dan begint het strandseizoen weer. En dan denk je, oh ja, er gebeuren toch weer leuke dingen bij de strandtenten. En, nou, huisjes op het strand of nieuwe hotels. Of ja, er gebeurt genoeg eigenlijk. Ik heb uh, geen, uh, geen klagen aan voldoende uh, input. Dat ik denk, hé, hey, ik, ik, uh, ik heb niks meer te melden of zo. Dus dat is <lacht> ja, dus, uh, ja, ja. Dus misschien als straks het, uh, het evenementenseizoen weer een klein beetje opstart. Dan uh, heb je nog meer content ja. voor, je, uh, voor je website. Ja, maar zeker. Ondertussen zit jij niet stil. Want um, je hebt wandelingen georganiseerd. En nu uh, vandaag. En 14 ja. en 15 mei zijn er weer wandelingen. Wat doen die wandelingen? Um. Ja, die wandelingen, dat, zijn eigenlijk, dat is een beetje ontstaan uh, in, in de tijd dat, uh, dat de, de terrassen die nog niet open waren... en dat alleen de takeaways open waren. Ik zag het wel ontstaan, ook in steden als Amsterdam en Haarlem, van die wandelingen door de stad... en dan langs uh, takeaway-adresjes, dat je lekker, een lekker hapje daar kon halen. En toen dacht ik, nou, dat zou voor Zandvoort ook hartstikke leuk zijn. Dus ik heb toen ja, eigenlijk al in februari tijdens de voorjaarsvakantie... Uh, bedacht, ja, van nou, laten we dit gaan doen. Heb ik wat uh, horeca benaderd en toen hebben we het eigenlijk heel snel opgezet. En dat was toen een hele mooie week. Ik weet niet of je dat kan herinneren dat het heel warm was, in februari. Dus dat, dat liep meteen echt heel erg goed. En uh, mensen hadden ook echt zin om even wat leuks te gaan doen. Maar ja, uiteindelijk hebben we het uh, nou ja, tot nu dus, tot uh, half mei uh, georganiseerd. En hebben we er iets van 1200 mensen die wandelingen al uh, gelopen. En dat gaat echt Individueel, hè? dus ze komen elkaar niet tegen. Dus maximaal 60 per, per wandeling. Mm -hmm. En ja, als je dan op 8 kilometer aan het wandelen bent en iedereen start op een ander moment, dan, nou, dan heb je helemaal niet door dat er nog heel veel andere mensen dat aan het lopen zijn. Ja, en dan, en, uh, uh, dan lopen uh, ze ja. elkaar ook niet in de weg. En, uh, nee, dat is coronaproef. Ja, ja, dat is coronaproef zijn. <laughs> en. Um, ja, dus dat, uh, dat, dat uh, nou, nu is het wel omdat de terrassen open zijn, uh, is het weer anders. Ik merk dat er minder vragen ook naar is. Dus we hebben nu uh, vandaag, nou ja, vandaag zou er, is er een wandeling. Maar goed, die, die hebben we allemaal doorgeschoven. Mensen mogen ook morgen lopen of volgende week. Maar volgende week zijn echt de twee uh, laatste data. En dan organiseren we het nog één keertje. En uh, wat wel heel leuk is om te zien, dat ook heel veel mensen hier weekendje, een weekendje in Zandvoort zijn. Die het ja, ook heel leuk vinden om te doen. Want er is natuurlijk verder... Nog steeds nee, niet. heel veel te doen. Dus uh, ja, heel veel testhousen en hotels die verwijzen ook uh, naar de wandeling. En uh, ja, ik heb echt uh, heel veel inschrijvingen van mensen uit Zandvoort, wat heel grappig is. Maar ook uit de regio en dus ook uit uh, van heel Nederland. Omdat die gewoon hier een weekendje dan in Zandvoort zijn. Dus uh, ja, het is wel heel leuk, uh, leuk om te zien dat mensen de, dat uh, leuk vonden om te doen. Ja. De wandeling uh, van uh, vandaag, die je ook later mag maken, en van 14 en 15. Gaan die over het strand of zijn die door het dorp? Nou, dat is een wandeling van, uh, je kan kiezen 8 kilometer of 4,5 kilometer, maar die gaan dus ook allemaal een stukje door het dorp. Dus uh, ook een stukje door langs de, de oude vissershuisjes en zo. En uh, er zit dan ook een horecapunt uh, waar ze een wegje kunnen halen in het dorp. Dat was altijd uh, uh, Nobletree. maar nu doen we het ook met, uh, met Blue Zone, omdat Nobletree ook het terras nu uh, open heeft. Dan haal je daar een lekker gerechtje en een koffietje en dan, nou, dan ga je verder wandelen. En die van acht kilometer gaat ook een heel stuk uh, door de Amsterdamse waterleidingduinen. Zo dus dan ga je bij uh, P. Zuid daar de waterleidingduinen in en dan uh, ja, een heel stuk daar de, de duinen door. En dan weer uh, ja, bij Fosfor eigenlijk de duin overklimmen en dan terug over het strand. Dus dan, ja, dan heb je echt wel een hele mooie afwisselende route met uh, strand, duinen en, uh, en het dorp. Dus uh, ja, ja. Nou, dat is een, een flinke tippel met hier en daar wat lekkers. Um, mensen die dat uh, ja, ja. willen doen, kunnen ze bij jou opgeven op uh, liefstuitzandvoort.nl. Ja, ja, punt com. Ja, ja. Ik heb um, je, je andere project, het uh, Like a Local Map. Ja. Hoe loopt dat? Ja, dat loopt ook uh, goed. Dat heb ik uh, samen met iemand anders opgezet. En, uh, die woont ook in Zandvoort. Zij is illustrator. En uh, nou, zij maakt echt de mooiste tekeningen. En zij zit ook heel erg in die uh, surferwereld. En uh, ja, ik kwam met haar in gesprek en zei: Het oh, is wel leuk als we zo'n leuke plattegrond uh, maken voor Zandvoort. En die, uh, ja, dat is dus een plattegrond, uh, uh, ja, helemaal heel mooi ja, getekend. Uh, een beetje in een, een beachy, uh, surfachtige stijl. En uh, ja, die verkopen we ook. Uh, die verkopen we dan via de website. en uh, Hotels en guesthouses en uh, restaurants. Ik vind het ook leuk om uh, aan hun gasten uit te delen. En het, ja, het laat ook Zandvoort net even op een andere manier uh, zien. Dus uh, ja, we hebben echt veel guesthouses die het, uh, het besteld. Maar ook grotere hotels. Die echt al hun gasten zo'n uh, zo map meegeven. Mm -hmm. En uh, ja, die, dat, dat, uh, ja, mensen vinden het wel heel erg leuk om ook een beetje op een keer op een andere manier naar Zandvoort te kijken... en te laten zien dat het ja, nou ja, hier hartstikke leuk is. Ja, Mochten mocht de, de, de luisteraars willen zien hoe die map eruit ziet... kijk dan op liefzaatzandvoort.com. Ja. Uh, Christel, we zijn weer een aardig aardigheid bijgepraat. Ja. Uh, mocht er weer wat leuke dingen zijn, dan horen wij dat graag. Oké, okay, leuk. Ja. En dan wens ik je een prettig weekend. Ja, jij ook. En bedankt voor de uitnodiging. Dank je wel. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag. na een stukje muziek. En uh, ik wil toch nog even praten met uh, Gert-Jan van Kuik. Uh, want hij doet ook de zandvoort podcast in samenwerking uh, met de Zandvoortschande Gilles Kok. Um, er springt bij jullie een speciale podcast uit die verlengd is. Ja. Jullie, hadden, jullie hadden één onderwerp en dat was uh, Gert ja. En dat is zo uh, uh, ingrijpend geweest dat je besloten hebt om er een vervolgverhaal aan te maken. Waarom? Ja, klopt. We, hadden, we vonden vijf zelf eigenlijk al een van onze betere afleveringen... waarin Jan Boele, oud-geschiedenisleraar, vertelt over Wim Gettenbach. Dat verhaal kende ik eigenlijk zelf helemaal niet, maar dat was heel bijzonder. Uh, daarna hadden we het gedicht van Marco Temes over Wim Gettenbach, wat ik zelf nog een van zijn betere gedichten vind, eerlijk gezegd. Maar naar aanleiding van die aflevering werden we door een aantal mensen gebeld... Met uh, aanvullingen dat een aantal zaken niet uh, goed zouden zijn, of dat er wel degelijk een Wim Gettenbachstraat in Zandvoort is. Uh, maar er was ook een luisteraar die belde op met nieuwe informatie. En die is dan te beluisteren in 5b. Want dat vonden we zo uh, ja, eigenlijk uh, aanvullend uh, extra, dat we daar een aparte aflevering van gemaakt hebben. En in die aflevering wordt ook de brief voorgelezen die. Uh, uh, hij uh, twee uur voor zijn uh, uh, ja, uh, voor het fusiëren van hem... Uh, heeft geschreven aan zijn vrouw en gezin. En dat is een heel bijzondere brief, heel emotioneel. Maar ook daar in die aflevering vertellen we, of laten we ons vertellen... dat er een stamboomonderzoek is geweest... die verder teruggaat dan wat uh, in onze eerste aflevering werd verteld... Ik vond het zelf een hele bijzondere emotionele aflevering. En de grap is dat we gisteren hebben we gesproken in een nieuwe aflevering met Jan Lammers. En Jan Lammers gaat zelf ook nog een aanvulling op dat verhaal van Wim Gettenbach. Dat is ook heel bijzonder. Die aflevering komt, ik dacht, volgende week beschikbaar. Waarom uh, um, heb je daartoe besloten? Alleen omdat iemand jullie nieuwe informatie ja. uh, gaf? Of is het dermate... Uh... Ja, interessant. Het is sowieso interessant. Ja. Maar voor jullie belangrijk om, om door te gaan daarmee? Ja, zeker. Want de aanvullende informatie vonden we heel bijzonder. En wat wij in de eerste aflevering niet wisten... dat hadden we wel kunnen weten, maar we, we hebben daar toen niet bij stilgestaan... is dat Wim Gettenbach een brief had geschreven. Die is een jaar of tien jaar geleden integraal in de krant geplaatst. Alleen dat was Schillers een beetje vergeten. Maar ook Jan Boele, de geschiedenisleraar, had daar niet over gerept. En die brief is heel bijzonder... En die hebben we dus laten voorlezen, integraal. En dat is een hele bijzondere brief, die uh, ja, ons, uh, mij persoonlijk uh, eigenlijk wel erg raakte. Maar ook degene die het voorlas, die hield het niet helemaal droog. Dus dat de... vonden wij een waardevolle aanvulling. Ja, dus de uh, dus eigenlijk een aflevering die geweest is. Hè? Ja. Um, hoe komt men bij die podcast? Uh, oh, op verschillende manieren. Maar het meest makkelijk voor mij is www.dezandvoortpodcast.nl. Daar vind je alle afleveringen en ook de playlist. En alle informatie over Gilles en over mij. En Je kunt hem ook via Spotify en Apple. Nou, dat, dat gaat mij te ver. Maar via de Zandvoort podcast website vind je alles wat je weten wil. Oké, okay, nou uh, bedankt voor deze aanvulling. en Het uh, moet dus zeker interessant zijn om te luisteren. Ja, zeker. Um, dit was een Goede Morgen Zandvoort in de middag op uh, 8 mei. Kodraaier, bedankt voor de techniek en voor de leuke muziekjes. Gert van Kijk, bedankt voor het voeren van de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Tot volgende week. Als die boven aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn winterslaat.